5 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. Wat is de waarde van goede nachtrust? Slecht slapen kost onze maatschappij heel veel geld. Hoe dat zit, dat hoort u straks in de stand van Nederland. Ook gaan we het hebben over de nieuwe wind die waait in ons land. Is het nog wel aantrekkelijk voor de Rolling Stones, Starbucks en Nike om hier gevestigd te zijn? Daar ga ik het over hebben met financieel journalist Arno Wellens. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. Met Amber Bransen.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 de keiharde toezegging dat het 1 april 2019 open zou gaan. Ik denk zeker dat er procesafspraken gemaakt gaan worden... op heel korte termijn... om zowel de gemeente als uh, hier en daar bedrijven te compenseren. Het kabinet heeft de uitbreiding uitgesteld... om de overlast voor omwonenden beter te kunnen onderzoeken. Minister van Nieuwenhuizen had het over 2020... zonder dat ze een specifieke datum noemde. Bij bombardementen op de Syrische enclave Oost-Ghouta... zijn vandaag zeker 29 mensen omgekomen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... worden de bombardementen uitgevoerd door de Syriërs en de Russen... maar Rusland ontkent direct betrokken te zijn. In Afghanistan zijn gisteren en vandaag meer dan 20 doden gevallen... bij een serie aanslagen van extremisten. Eén aanval van de Taliban was op een legerpost, een ander op een NAVO-kantoor. Ook waren er twee aanslagen in het zuiden van Afghanistan.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 De Tweede Kamer besloot deze week om het bloedbad onder Armeniërs... in het begin van de 20e eeuw als genocide te bestempelen. Het Kamerlid Kuzu van Denk heeft in een interview met de Turkse TV gezegd... dat hij dat vooral ziet als een stunt om zieltjes te winnen... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gaan we naar de sport. Bij de massa start op de Olympische Spelen... heeft schaatser Koen Verwij brons gewonnen. Lee gaat aan de binnenzijde er vandoor. Seunhoorn Lee zet aan met Bart Swings achter zich aan. Verwijt. zet hem breed op. Goed houden. Lee gaat hier de Olympische titel grijpen. Lee is Olympisch kampioen. Bart Swings wordt tweede. En Koen Verwij eindigt op de derde plaats. Ja, Het goud ging dus naar de Zuid-Koreaan Lee en de Belg Bart Swings won zilver. Eerder op de middag was de vrouwenfinale. De Japanse Tagagi won, maar er was ook Nederlands succes. Tagagi in tweede positie, Kim in derde positie. Oh. Het gaat is een goed goede schoten, het is nog al altijd schoten. Laat me naar de gaten in de binnenband, waar Kim groot van maakt. Schoten met Kim en Tagagi, Tagagi op kop, Tagagi op kop, Tagagi, Tagagi is het. Het is Tagagi die de winst schrijft.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 Verkeersinformatie hebben we ook. René Passet. Ja, nog steeds dat ongeluk op de A1 bij Barneveld. Van Amsterdam naar Apeldoorn kost je dat toch wel 20 minuten extra tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De rechte rijstrook is nog steeds dicht. En een kwartiertje extra op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ook na een ongeluk in de buurt van Zevenbergen. Het treinverkeer ligt stil tussen Haarlem en Voorhout. Dat heeft te maken met een aanrijding. Hou daar rekening met veel vertraging.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 Gozens, meubels met liefde en plezier. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Maar spijker. Welkom terug. De Rolling Stones, U2, Starbucks. Vinden ze Nederland straks ook nog zo aantrekkelijk... nu er een hele andere wind gaat waaien? De fiscale spelregeltjes worden veranderd. Wat zijn de uh, mogelijke effecten daarvan? Straks financieel journalist Arno Wellens daarover. En de waarde van onze nachtrust in de stand van Nederland... de eindredacteur van het televisieprogramma. Marien van Kooi gaat daarover vertellen. En WNL-verslaggeefster Linda Geerdink... die bevindt zich op glad ijs, maar dan ook echt letterlijk. Ja, het is schaatsen voor natuureis... Waar waar we allemaal op hopen. Toch, Linda? Hoe is het daarin ook maar... Ja, geweldig, Margreet. Ik sta op het ijs waar Koen Verwij ooit is begonnen met trainen. Hij heeft natuurlijk net onze bronzen plak gehaald. En ik zie alleen maar blij gezichten om me heen. Mevrouw, u kijkt heel blij. Oh, het is zo heerlijk. En ik kijk helemaal uit naar volgende week... naar die toertochten die we dan gaan doen. Maar het is zalig hier op de schaatsen. We gaan nog eventjes door met de schaatspret hier, Margreet. Ik spreek je straks. Ja, al is Gerrit Hiemstraat niet zo optimistisch, maar toch, wij blijven hopen. Dit ermee via hashtag als u mee wilt praten of via Aberstaatje. WNL op zaterdag kan ook. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, iedere week bespreken we in WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws van dit moment in de stand van Nederland. Deze week is aangeschoven financieel journalist van 925 Arno Wellens en ook de eindredacteur van een televisieprogramma de stand van Nederland, Marien van de Kooi. Welkom, mannen. Ja, Marien, woensdag aanstaande... Ja, dat is het, nog een uurtje. Marien, woensdag aanstaande wordt het op NPO 2 uitgezonden. Even voor half negen. komende week gaat het, en dat vind ik eigenlijk heel verrassend... over slapen. Want wat heeft dat met onze economie te maken, zou je denken? Nou ja, heel veel dus eigenlijk. Um, slaap is heel belangrijk. We slapen allemaal en um, het kost ons ook heel veel geld. En dan gaat het voornamelijk over natuurlijk het slaapgebrek waardoor we op ons werk minder goed presteren. En dat kost ons in Nederland op jaarbasis tussen de 3 en de 4,5 miljard euro. Hallo. Ja, en dat komt eigenlijk door de kosten voor de ziekmelding. Dus als mensen ziek worden, dan kost dat de werkgever 2000 euro gemiddeld per jaar. Zo. Er wordt ook geld verdiend in de slaapindustrie, want die bestaat, de slaapindustrie. Zo is er vraag naar... Slaapcoaches, wat doen die? Ja, slaapcoaches helpen bijvoorbeeld als je uh, kinderen hebt die niet slapen. Dus dan, uh, ja, dan uh, benader je zo iemand en dan uh, sluit je een abonnementje af. En dan kan je met deze meneer of mevrouw uh, ervoor gaan zorgen dat jij betere nachtrust hebt en je kind ook. Uh, waardoor jij weer beter gaat slapen en dan ook op je werk weer beter gaat presteren. En dat is een hele bloeiende business. Er zijn een aantal uh, slaapcoaches die daar heel veel, uh, ja, heel veel omzet in maken. Ja, een soort uh, supernannies, maar dan gericht op het slapen. Ja, ja, absoluut. En dat probleem is groter dan je, dan je denkt hoor. Want er zijn een hoop ouders die gewoon op een gegeven moment echt met hun handen in het haar zitten omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen. En dan komt er zo'n slaapcoach en die gaat op afstand uh, helpen. Want dat is niet iemand die dan in huis komt en de boel overneemt. Dat is natuurlijk het allerfijnste als dat je kinderen helemaal hebt die leuk niet zijn. slapen. Maar dat is iemand die, uh, die via FaceTime en uh, uh, ja, tips en tricks geeft... om ervoor te zorgen dat je kinderen slapen... waardoor jij ook weer uh, genoeg slaap en rust hebt. Even een fragment uit de uitzending van komende woensdag. Twee vermoeide ouders en hun uh, schattige zoontje... dat hen uh, lang wakker houdt in de nacht. In het begin viel het nog wel mee, want je hebt denk ik nog wel een soort van reserve waar je dan op kunt teren. Maar op een gegeven moment ga je merken dat je concentratie wordt minder, je wordt ook moe op werk, je wordt wat prikkelbaarder naar elkaar toe ook. En ja, kijk ik heb heel dynamisch werk, dus ik blijf wel wakker. Maar je gaat toch op een gegeven moment ook dingen vergeten en uh, dat je denkt, oh dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Dus je gaat eigenlijk een beetje achter feiten aanlopen. Ja, herken, herken jij dit, Marien? Nou, ik herken, ik herken het zelf niet, want ik heb kinderen die uh, heel makkelijk sliepen. Die sliepen eigenlijk in zes weken door en, uh, en daarna ging het eigenlijk allemaal uh, best wel goed. Maar ik heb bijvoorbeeld vrienden die daar heel veel moeite mee hebben gehad en uh, die, uh, die hebben gewoon bijna één of twee jaar lang achter elkaar heel slecht geslapen. Werden daardoor ook moeier op het werk. En dat zijn ook echte klachten. Hè? Je wordt moeier, uh, het, het, het kan psychische klachten geven, je kunt er overgewicht van krijgen, je bent gewoon minder scherp. En daarom Kost het ons zoveel geld? Arno slaapt altijd goed? Ja, ik, ik gebruik een oud-gelders gebruik. En dat is een, uh, een scheut wodka in de nachthee. Uh, ja, iedere nacht. En als kind kreeg ik van mijn moeder altijd, uh, die deed een beetje in de fles. En dan sliep ik heen. Wodka? Ja. De oei. Volgens mij kan dat gewoon. Wodka <laughs> uh... als besteje in even. Dat is vroeger ja. wel eens. Ja. Zie je oh, niks heer. aan de hand? Ja. Och, ik kreeg alleen maar een traan. Maar uh, ja, misschien was het heel anders afgelopen met een beetje wodka. Nou, het heeft je geen slecht gedaan, Arnoy. Je nee, toch groter geworden. Ja. Ja. Philips, die steekt miljoenen in onderzoek naar ons uh, slaapgedragbedrijf, wil een alternatief bieden voor die slaappillen. Want uh, dat is niet gezond. Want dan kun je verslaafd aan raken, begrijp ik. Hè? Hoeveel geld, uh, Marien, is er gemoeid met de ontwikkeling van die slaaphulpmiddelen? Wereldwijd geeft Philips, en Philips is marktleider... op dat gebied 1,7 miljard euro uit. En daarvan wordt 700 miljoen in Eindhoven gebruikt. Daar zijn eigenlijk 50 man fulltime bezig... met de ontwikkeling van nieuwe... Producten waarbij wij, waardoor wij beter kunnen slapen. Oké, okay, en, en wat is dat dan bijvoorbeeld voor zo'n product, moet ik me daarbij voorstellen, waar je dan beter van kan slapen? Nou, wij zijn op pad geweest met, uh, met Tim, de slaapdokter, zo noemen we hem eigenlijk. Uh, Tim Leufkens. En hij, hij ontwikkelt apparaten waardoor mensen die abneu hebben. Hè, en als je apneu hebt, dan word je midden in de nacht wakker. Het betekent letterlijk geen lucht krijgen. En die krijgen allemaal elektroden op hun hoofd uh, en maskertjes op, waardoor ze makkelijker die adem kunnen regelen uh, en daardoor veel beter kunnen slapen. Maar denk ook aan, uh, aan lichten. Mensen kunnen ook soms uh, ineens wakker worden... of in hun diepe slaap wakker worden. En er zijn speciale lichten die Philips ontdekt, of, uh, um, ontwerpt... waardoor je weer makkelijker kunt slapen. zou ook handig zijn. Uh, Ans Dielemans is zo iemand die leidt aan uh, slaapapneu... en uh, vertelt wat haar klachten waren voor ze behandeld werd. Het slaapapneu maakte. Dat ik niet goed kon functioneren. Ik was altijd moe. Uh, ik viel in slaap uh, bij mijn werk. Ik durfde soms gewoon niet naar het toilet, want dan viel ik in slaap. Ik viel in slaap als ik stond te wachten in de file of uh, bij een stoplicht. Het, het heeft heel lang mijn, mijn, mijn leven eigenlijk ja, beïnvloed en beheerst. Nou ja, kijk wat wel interessant is. Deze vrouw zegt ook, uh, um, die slaapt dus heel erg slecht. Waardoor ze overdag uh, gewoon wel weer in slaap valt. Vorige week hadden we het over files, weet je nog? Ja. Um, die files worden heel vaak veroorzaakt, veroorzaakt door vrachtwagenchauffeurs... die in slaap vallen. Tijdens het rijden. Dus het is helemaal niet zo zeldzaam. Als nee, slaapen. het is helemaal niet zo gek. En een heleboel mensen hebben ermee te maken. Alleen, je krijgt het pas door als je uh, ja, heel dicht tegen zo iemand aan staat. Ik was bijvoorbeeld uh, twee weken geleden op vakantie met iemand... en die sliep heel erg slecht. Ja, ik had er geen last van, want ik slaap altijd. Maar toen had ik pas door, wow overdag was diegene ook een stuk moeier dan ik. Ja, ja heel uh, zwaar kan het zijn. Ik ken iemand die uh, tijdens een vergadering in slaap viel... en wakker <laughs> werd van zijn eigen Vond ik. Dat klonk dan leuk, maar het is eigenlijk heel vervelend. Ja, veiligheid en slaap, ook daar zit een kausaal uh, verband tussen. Dat blijkt ook uit uh, die uitzending. Daar is ook een uh, slaapdeskundige die bedrijven langs gaat. Hè? Ja, dat is echt een hele mooie vent. Wil Nijzen heet hij. En hij noemt, hij noemt zichzelf uh, de slaap -evangelist. Want hij wil, uh, hij wil het verhaal vertellen dat veiligheid op de werkvloer zit hem vooral in goed slapen. Of onder andere in goed slapen. En um, ja, hij komt veel bij bedrijven. En bedrijven zijn dan aanvankelijk nog een beetje lacherig. Want die zeggen van ja, we willen gewoon zorgen dat onze mensen veilige schoenen en dingen hebben. Nee, zegt hij, je moet ook zorgen dat ze veel slapen. En in ieder geval op tijd slapen. Dus wat hij ook zegt is bij sommige bedrijven hij was in de uitzending bij een chemisch bedrijf en bij dat chemisch bedrijf moeten mensen echt op inquisitief zijn die slapen gewoon een uur midden op de dag dus tussen 12 en 1 gaan een aantal medewerkers een uurtje plat en aanvankelijk zei hij was dat heel naar huis. nee die gaan slapen op hun werk dus er ligt een ah. supersonisch soort van bed waar je heel mooi in ligt uh, en die gaan een uurtje plat en het is bewezen dat je daardoor weer daarna veel beter kan functioneren. Uh, en dat mensen veel minder vaak ziek worden. Oké, okay, dus een pleidooi voor de powernap. Ook daar ja. een fragment voor. De powernap is eigenlijk een heel kort slaapje. Wat uit de luchtvaartwereld komt dan uit, uit de legerwereld. Hè. In, de, in de militaire wereld noemen ze het de combatnap. Luchtvaart noemt het powernap. Gewoon even 10, 15 minuten slapen. Maar we weten gewoon dat die powernap eigenlijk heel veel brengt. In 10, 15 minuten kom je terug met 35% meer oplettendheid, energie en alertheid. Nou, ik zie het al uh, dat ik dat tegen de hoofdredacteur uh, van WNL ga zeggen, Bert Hersen. Ik ga even een dutje doen. Ja, ik ben nou, benieuwd. Ja, ik zei een uur, maar dat is dus een kwartier. Dat uh, excuses. Oh, okay. Dat had ik niet helemaal goed begrepen. Okay, het is nee. een kwartier, ja. Maar, maar dan nog. Uh, ja, dus woensdagavond iedere week, uh, even voor half negen op NPO 2: de stand uh, van Nederland. Dit keer dus uh, verrassend, vond ik, uh, overslapen. Welke onderwerpen komen binnenkort nog meer aan bod? Uh, Na nou, aankomende woensdag dus slapen. De week daarop hebben we het over voertuigcriminaliteit. Daar wordt uh, heel veel geld mee verdiend. Maar we hebben het uh, ook bijvoorbeeld over uh, ondernemers... die al behoorlijk aan het uh, verdienen zijn aan het duurzaam ondernemen. Dat is ook een interessante markt aan het worden door alle vergroening... Uh, vroeger moest dat natuurlijk vooral met subsidies opgehoest worden. Maar tegenwoordig wordt er gewoon echt, uh, wordt er echt goed geld verdiend. Uh, en we zijn natuurlijk ook bezig met de krappe arbeidsmarkt. En daar hebben we nog wel een, een leuk verhaal. Want daar zit, komt uh, uh, onze oud-staatssecretaris Fred Teven ook in voor. Die nu op de bus rijdt. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Hoe het in de bus was. Vijf voor uh, half negen aankomende woensdag. Uh, dankjewel, Marien van der Kooi. Eindredacteur van het WNL-televisieprogramma Stand van Nederland. Ik ga zo uh, doorpraten over de economie in de radiorubriek uh, Stand van Nederland. Maar dan met de journalist. U hoorde hem net al, Arno Weg. Maar eerst ga ik even naar het ijs, hoor, naar, naar Linda Geerdink in uh, Alkmaar. En iedereen warmt zich op voor een natuurijs, want uh, ja, dat hoort zo bij Nederland. En Alkmaar is. Uh, nou, ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord tot nu toe. Linda, wat hoor ik? Ja, ik uh, rij op dit moment mee met een dwelmachine, maar geen. Ah, dat want, is een, uh, de, de dwelmachine natuurlijk wel. Mooi en uh, goed blijven kwalitatief. Danny Berg, uh, u bent uh, ijsmeester hier. Uh, merkt u nou ook dat het drukker is uh, de komende tijd... omdat het meer gaat vriezen, het kouder wordt? Ja, het is momenteel uh, drukker geworden... omdat de mensen toch uh, zich toch uh, ja, warm willen maken... Uh, de spieren losmaken of voor het natuurijs. Ja, in de hoop dat dat eraan komt, hè? En uh, we zitten op dit moment in de dwelmachine. Wat ben je aan het doen? Uh, momenteel zijn we de baan aan het verzorgen... En dan, uh, we halen zeg maar, de, de toplager af en we leggen een nieuwe, schone lager op. Zodat uh, de wedstrijdrijders zometeen uh, weer een goed ijs hebben om een persoonlijk record te kunnen rijden. Wat is nou het geheim van echt goed ijs, Danny? Uh, het geheim van goed ijs is uh, een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen. Niet te laag, maar in ieder geval dat, het, uh, ja, dat de, de combinatie is... Uh, Zodanig nodig dat, dat, zeg maar, dat het ijs mooi en glad blijft. En dat heeft iedereen uh, gelijkwaardig ijs. Is dit nou de mooiste baan in Alkmaar? Uh, dit, is een, dit is de mooiste baan uh, in Alkmaar en omstreken. Ja, natuurlijk moet je dat zeggen. Ja. Nee, ben nee. je zelf ook een schaatser? Uh, ja, ik ben zelf wel een schaatser, maar ik ben meer van de natuurijs. Uh, omdat dat open is en in de, door de polders. Uh, dat vind ik zelf, persoonlijk vind ik dat mooier. En dit ijs is ja, heel goed om je eigen voor te bereiden. En dit ijs is uh, kwalitatief heel goed met buitenijs, Want dan moet je altijd maar afwachten wat je hebt. Als het gaat sneeuwen heb je er last van. En wij, wij halen als het hier sneeuwt, halen wij die sneeuw halen wij weg. Zodat je weer uh, goed kan schaatsen. Kun je je wat dat betreft wel voorbereiden op natuurijs op zo'n baan als dit? Uh, ja, juist. Je kan zeg maar, je slag weer proberen te verbeteren en, en weer op te pakken. Zodat je ja en zeg ik on, on, weer zorgen niet dat je na één tocht dat je heel veel spierpijn hebt en dan kun je hier keer daarvoor heel goed trainen. Het zijn natuurlijk niet dezelfde omstandigheden. Het zijn niet dezelfde omstandigheden. Maar het is heel jammer eigenlijk dat als we buitenijs hebben en je hebt één tocht gedaan en de volgende dag heb je spierpijn... en dan kan je die tocht niet meer maken. Dus dan is dit eigenlijk ja, een, een heel goed alternatief. Ja, wat dat betreft doe je goed werk als ijsmeester. Krijg je ooit klachten? Uh, uiteraard krijgen we wel eens klachten, maar die zijn niet van zodanige aard. Uh, maar dat heeft vaak ook met het weer uh, te maken. Als het buiten heel hard regent, ja, dan hebben we eigenlijk heel stroef ijs... En zoals met dit weer, met het vriesweer... Ja, dan blijft het ijs heel mooi en in een hele goede conditie. Dan kun je de uren, een halve dagen, dagen erop eigenlijk op schaatsen. Nou, voor deze binnenbaan is dat fantastisch. Dus de perfecte condities. Alleen voor het natuureis wordt het natuurlijk nog eventjes de vraag. Want dit zonnige weer zorgt er wel voor... dat het ijs misschien niet sterk genoeg is om op te kunnen schaatsen. We gaan het zien. En wij gaan hier nog eventjes genieten van het ijs. Dankjewel, Linda Geerding, straks Gerrit Hiemstra weer, en dat zal zijn na het internationaal van half zes. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, we hoorden net al financieel journalist Arno Wellens in de studio... om over het economisch nieuws te praten. We gaan het zo hebben over het nieuwe vestigingsklimaat... de nieuwe spelregels daarvoor. Maar eerst even de scholen die zo slecht aansluiten bij de arbeidsmarkt. Conclusie na analyse van 455 mbo-scholen... Het verhaal is, 100.000 jongeren worden op dit moment opgeleid voor de WW. En dat is nog niet alles, want de mensen die niet in de WW belanden... Eh, zullen een baan krijgen die toch wel binnen 15 jaar kan worden overgenomen door een robot. Uh, dat is wel heel slecht nieuws. Ja, dat denk ik ook. Um, dat ligt misschien aan ons aan schoolsysteem. Waarbij we dus inderdaad niet kijken wat er eigenlijk nodig is. En misschien, ja, het is lullig om te zeggen. Sorry voor dat woord, maar een bepaalde decadentie die we hebben. Alle mensen die je kent, die willen eigenlijk een, een, een prettige, leuke, gezellige kantoorbaan. Liefst ook part-time. Niemand zegt van, nou, ik wil hard met mijn handen werken. Bijvoorbeeld echt een goede bouwvakker worden. Daar heb je er dan te weinig van. Maar vooral in Amsterdam, ja, het bars van de psychologen. en Van de arbeidspsychologen, ja. Dat niet moeten we dus nodig, niet doen. Dus ja, of je of moet je ervan bewust zijn. van Ik ga deze opleiding doen, want mijn hart ligt daar humanistiek, ik noem maar wat, maar dan weet ik daarna, wacht de bijstand. Dat ja, kan een heel keuze later. zijn. Ja, wat uh, genoemd was uh, voor uh, MBO, waren uh, ICT'ers op MBO-niveau... daar zit ze niet op te wachten, want dat is minstens nee. HBO... Uh, Human Resource manager. Daar is hij. ja. ja en, uh, en bedrijfsadministratie op MBO-niveau, er schijnt ook geen vraag naar te zijn. En op termijn ook geen autospuiters, want dat kan de robot doen. Ander ding, 1 miljoen extra woningen hebben wij nodig. Ja. Uh, in 2034, dat klinkt uh, nog heel ver weg... maar dan hebben wij 18 miljoen inwoners in, in Nederland... en heel veel alleenstaande senioren dan. Uh, de vraag is nu waar we woningen neerzetten. Minister Karsja Olongren zegt, nou, um, ja, daar moeten we even over nadenken... maar dat kunnen nog wel eens de weilanden zijn. Wat denk jij, torenflats in de verpauperde stadsdelen... of toch uh, die weilanden maar opofferen? Ja, toch die weilanden in. Ik noem dat wel eens, als je uh, vanaf Amsterdam bijvoorbeeld... nu naar Hilversum gaat, ik heb dat net nog gedaan. Uh, er is een stadsgrens, die is neergelegd volgens mij... door een ambtenaar ergens in de jaren 50. Die zegt van, nou, ik heb een bestemmingsplan. Links is het wonen, rechts is het uh, landbouw. En er is letterlijk een streep. En aan de ene kant van de sloot zie je een torenflat in de Belmer... waar mensen nog worden opgepropt. En aan de rechterkant zie je één koe in een heel weiland... Die ene koe die heeft meer ruimte dan, dan 500 Belma bewoners Zo ja. had ik het nog nooit bezien, Arno. Nee, je kan het, je kan het letterlijk zien. Dus uh, langs de A1 of met de trein zie je het. En daar moeten we gewoon creatiever in zijn. En het groene hart, we noemen het heel groen. Maar het is geen Amazonewoud. Er lopen geen okapis en uh, Jaguars rond. Landbouw is gewoon industrie. En daar moet je keuzes maken. En kun je kunt een stuk opofferen. Uh, Natuurlijk, je monumenten zegt, het gaat niet om de bossen... maar weilanden, dat is ja. wat anders. Goed, en Volbouwen. dan... Uh, ja, het vestigingsklimaat voor de bedrijven. Heel veel nieuws uh, afgelopen week daarover. De spelregels worden nu toch echt veranderd. En dat heeft uh, ook consequenties voor bijvoorbeeld artiesten... zoals de Rolling Stones, maar ook U2. En dat was een nummer dat jij even wilde laten horen. Want uh, daar, daar hoort een verhaal bij. Het is van U2, Someday Bloody Sunday. Ja, je zit hier lekker mee te dansen. Ja, ja heerlijk muziekje, maar wat heeft dat te maken met, uh, met onze economie? Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, nou, U2 doet dat ook, hè, dat belastingontwijken, zoals dat heet... met hun royalties, dus elke keer als dit nummer... dat wordt nu ook aangevraagd. Ik weet niet of je ervan bewust bent, maar er volgt straks een leuke rekening... Van de, vrees ik van, uh, van, uh, van Buma Stemmeren, en dan betaal je dat. En daar dat wil je dus uh, belastingvrij kunnen uitkeren naar U2 in dat geval. Alleen het grappige is, het wordt heel vaak gezegd... U2 en de Rolling Stones doen het ook. Ja, ja. En anderen. Maar ze pakken altijd die twee bands. Nou, het grappige is... ik weet waarom het precies die twee zijn. Namelijk. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat zij een groupie hebben. Iemand uit hun entourage. Dat is een erg links progressief persoon. En dat blijkt ook uit dit liedje. Day Bloody Sunday. Dit is een aanklacht tegen het, ja, wat het Britse leger heeft gedaan... in Noord-Ierland. Um, en... Defensie, oorlogen, die worden gefinancierd met belastinggeld. En deze mensen rondom U2 en U2, die zaten ook te kijken... hoe voorkomen wij nu dat overheden belastingheffing... belasting gaan heffen op onze muziek om oorlogen te financieren. En toen heeft iemand uit een entourage bedacht... van, hé, hey, als je het nou via Nederland laat lopen... met zo'n Ierse nou dus centrum-achtige ding... Ja. Okay, dus, dus, en, en het ironische is dat daarna zijn andere bedrijven dat ook gaan doen. Zoals, en dan zeggen we, nou, dan komt Starbucks, pakken het Starbucks. Maar in het, in het spoor van Starbucks is de halve Russische wapenindustrie... en die van de Verenigde Staten, ironisch gezien net die twee... die zijn dat ook gaan doen. In Nederland? In Nederland, ja. De hele wapenindustrie? De wapenindustrie van Amerika en Rusland... Die zit overal in Nederland belasting te ontwijken. En dat is heel wrang, want die wapens... die worden meestal gekocht door overheden... die juist belastinggeld nodig hebben om, om ze überhaupt te kopen. Dus als een wapenbedrijf dat gaat doen, uh, dan, dan is dat dubbel wrang. Er zijn altijd bedrijven van buiten de Europese Unie... die voor zo'n constructie kiezen. Nou, zijn we daar heel voorzichtig in geweest. En nu is er echt, de staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt... nee, ik wil nu toch echt bijvoorbeeld die brievenbusfirma's uh, ja. aanpakken. Maar uh, tegelijkertijd is er nog steeds de behoefte... om de hoofdkantoor van hele grote multinationals vooral in Nederland te krijgen. Ja, dat is, een, dat, is een heel, dat is heel wrang eigenlijk. En dan gebeurt er ook iets heel geks. Dan krijg je juist die, die brievenbussen, die, die, die kantoren. Wij zeggen, nou, we willen een, uh, een kledingfabriek of een kolencentrale... die mag in Cambodja of Oekraïne blijven staan. Maar wij willen die hoofdkantoren hebben... Dan wordt Nederland één groot kantorenpark. Met ertussenin wat groen. En dan hebben we geen vervuilende industrie. Alleen die vervuilende industrie die een hoofdkantoor nodig heeft... Ja, die, die willen dat hoofdkantoor in de buurt van de, van, van de fabriek zetten. Dus wij krijgen dan een skelet van een bedrijf krijgen we in Nederland. Dus, en dan, dan krijgen dus letterlijk die brievenbuskantoren. Dat zo'n bedrijf zegt van... Nou, wat moet ik doen om fiscaal Nederlander te zijn? Wat is het minimale dat ik op de Zuidas moet zetten? Nou, en Dan is het fiscaal gezien. Dan is dat een kantoortje met een kamerplant... En verder niks. En een maar, brievenbus. Eh, 100.000 euro moet je geloof ik per jaar omzetten. Wil je zo'n brievenbus, firma, ja, is kunnen ja. Dat, Nou ja, maar is toch 100.000. En bovendien moet je eh, 24, maanden, ergens, ja. 24 maanden een uh, onderkomen hebben. Maar dat zijn regels waar inderdaad de grote multinationals natuurlijk om lachen. Maar die regels die worden gewoon overtreden. En daar uh, ziet onze overheid niet op toe. En dat, dat weet ik, dat is, daar zijn ook Kamervragen over gesteld. Een van de personen die op dit moment kiest voor een brievenbusroute... dat is een luitenant-generaal van de KGB, dat is meneer Sergei Tjemesov. Dat is de nummer 4 uit de entourage van Poetin. Uh, en die zit gewoon op Jachthavenweg 130, maar die staat op de Europese sanctielijst. In welke sanctielijst? stad? In Amsterdam. Okay. Dus hij zit ook op de Zuidas. En hij, heeft, hij moet dus vier keer een per Rus jaar... Een Rus van de sanctielijst staat ja. gewoon met een brievenbusfirma te ja. boek. En dat weet de Nederlandse overheid. Ja, je kan hem zo op de KVK -tien. Wat voor een, um, wapens uh, verkoopt nou, hij? Nou, uh, Hij heeft eigenlijk een groot gedeelte technisch gezien... van de invasie in Oost-Oekraïne heeft hij mogelijk gemaakt. Dus ook, daar gaat er altijd heel veel luchtafweer geschud mee. Nou, dat kent Nederland als geen ander, die wapens. En toen heeft nota bene Nederland gezegd... van Rutte, die heeft toen Merkel en Hollande gebeld... en gezegd van, ik wil die Rus op de sanctielijst van de Europese Unie. Hebben. Maar er moet toch een appeltje eitje zijn iemand die op de sanctielijst staat om, om die zijn briefbusfirma af te nemen. Dat lijkt me ook, dus maar, dat, dat dat dat me ook maar dat gebeurt dus niet. En wij weten dat op dit moment is het zo volgens de regels, dat, dat als je um, uh, zo'n zo brievenbus wil hebben, dan moet je vier keer in Nederland zijn. Er dus zijn dus die substancewetten, zodat we toch iets van, een, uh, van, van bedrijvigheid in Nederland hebben, behalve de brievenbus. En de Kamerplant. En wat er nu gebeurt is dat, uh, dat deze Russische meneer... die staat op de sanctielijst, die mag niet vier keer naar Nederland. En de Nederlandse overheid die heeft besloten niet op te treden... geen sancties in te stellen. Naar aanleiding van, het, van de sanctielijst van de Europese Unie... die het zelf heeft ingesteld. En ik durf de stelling aan dat als wij deze meneer... Uh, deze Sergei Tjemesov, uh, eigenlijk indirect, zijn... directeur van de fabriek, die beukraketten maakt... als we hem niet durven aanpakken op ons eigen grondgebied... dan gaan we helemaal niemand aanpakken. Is wel een ernstig uh, voorbeeld, want nu denken we ja. aan uh, MH17. Bijvoorbeeld. Ik wil jou hartelijk danken voor dit moment, maar we gaan er vast is een, nog een andere keer in ja. de stand van Nederland uh, over hebben. Uh, over het aanpakken van de brievenbusfirma's en het uh, vestigingsklimaat. Arno Wellens, financieel journalist. Dank je wel. Joor, ja dank je. Ja, straks uh, kruip niet achter een geranium. Dat is de titel van het uh, nieuwe boek van oud Parool, hoofdredacteur Barbara van Beukering. Een persoonlijke zoektocht naar uh, hoe je toch gelukkig oud kunt worden. Zij schuift straks aan. Maar nu eerst het NOS-journaal van half zes. NPO Radio 1. De grootste en zeer regeringsgezinde krant in Turkije, Saba... noemt vijf Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden verraders... omdat ze de Armeense genocide willen erkennen. De Tweede Kamer besloot deze week om het bloedbad onder Armeniërs... in het begin van de 20e eeuw als genocide te bestempelen.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 En in Afghanistan zijn gisteren en vandaag... meer dan twintig doden gevallen bij een serie aanslagen van extremisten. Een aanval van de Taliban op een legerpost in de westelijke provincie Farah... kostte 18 levens. Dankjewel, Ember Bransen. Ja, en we willen allemaal weten hoe koud het wordt. Of het de schaadweer wordt. Gerard Heemstra. Nou, schaatsweer wordt het voorlopig nog niet. Daarvoor moet het uh, eerst nog het ijs eens wat groeien... wat er eigenlijk vrijwel nog nergens ligt. Alleen hier en daar op wat ijsbaantjes. Nou, Het blijft wel koud, het blijft ook wel vriezen... s'nachts, uh, komende nacht ook weer. Dan hebben we minimumtemperaturen van min 3 a zee... tot min 5 a min 7 in het binnenland. Het blijft een beetje waaien. En dat is uh, ja, voor de ijs aangroei eigenlijk slecht nieuws. Morgen is het eerst zonnig en droog. Later krijgen we in de loop van de dag wel wat meer bewolking... En in het noorden kan smiddags ook een enkel sneeuwbuitje voorbij trekken. De maximumtemperatuur is iets lager dan vandaag. Vandaag werd het nog 2 tot 5 graden. Maar morgen komt de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. Plus 1 maximaal. De wind is ook iets minder dan vandaag. 3 tot 5, windkracht 3 tot 5 uit het oosten tot het noordoosten. Nou, na morgen wordt het dan geleidelijk nog een beetje kouder. Maandag en dinsdag overdag 0 graden. S'nachts min 6 aan min 7. Uh, beide dagen in het noorden kans op wat sneeuw. Dat zijn dan van die sneeuwbuitjes die overtrekken. Woensdag en donderdag overdag min 2. En s'nachts lokaal wel eens strenge vorst mogelijk. Dan hebben we het over min 10. Dus ja, wie weet dat het dan uh, een beetje zou kunnen. Oh, hoop heet ook, BHS gaat ze. Oh, dat wel. Ah, ja, nee, maar dat <laughs> maakt wel wat uit. Hoe ja. lang denk jij uh, op dit moment dat dat aanhoudt? Of is dat echt niet te zeggen? Nou, die vorst die blijft sowieso nog hier tot en met vrijdag. Vrijdag zou het wat kunnen gaan sneeuwen vanuit het zuiden. Dus dan is de vraag hoe Slecht lang... goed ik... voor het ijs ja, natuurlijk. Ja, dat is niet goed voor het ijs. Maar goed, we gaan het zien. Ik denk dat er in de loop van volgende week wel eens op een ijsbaan geschaatst kan worden. Oké, okay, nou heel voorzichtig. Dankjewel Gerrit Hiemstra. Verkeersinformatie is er ook. René, pas Ja, op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar blijft de spitstrook dicht. En er was vanmiddag ook een ongeluk bij Barneveld. Nou, dat levert nu 20 minuten vertraging op. Nog altijd 6 kilometer file. Een nieuw ongeluk tussen een auto en een bestelbusje op de A2 Maastricht naar Eindhoven bij Marhezen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er zaten inmiddels 2 kilometer file. De vertraging daar loopt ook snel op. Ze zijn aan het berg op de A17, Roosendaal-Dordrecht, na een ongeluk bij Zevenbergen. Dat kost je toch wel een kwartier extra. En verlopen geen treinen tussen Haarlem en Voorhout na een ongeluk. Hou daar rekening met veel vertraging. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Straks gaan we nog één keer naar WNL-verslaggever Linda Geerdink. Want die staat op het ijs. Ja, natuurlijk nog geen natuurijs, Maar wel op een ijsbaantje in maar Waar iedereen hoopt dat we binnenkort echt kunnen schaatsen in de vrije natuur. En Mark Koster, die schrijft natuurlijk ook straks aan. Die vertelt wat wij dit weekend echt niet mogen missen. Hij ging door de socials en hij las de kranten. Meepraten kan op Twitter, hashtag WNL of via Apenstaatje WNL op zaterdag. Kruip nooit achter de geraniums. Dat is de titel van het nieuwe boek van journalist en oud-parool-hoofdredacteur Barbara van Beukering. Ze gaat op zoek naar hoe je gelukkig oud wordt. En ik zeg uh, nieuw boek, maar volgens mij is het de eerste boek toch? Het is mijn eerste. Ja, boek. dus ja. dan mag ik dat eigenlijk helemaal niet ja. zeggen. Uh, het gaat uh, onder andere over je oma's, maar het gaat ook over je dochter. Het gaat uh, over je moeder, over je vader maar ook over vrouwen die je een rolmodel zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld eurocommissaris Nelly Kroes... en de vvd fractievoorzitter Eerste Kamer, Annemarie Jortsma. Um, Barbara, allereerst hartelijk welkom. Ik vond het een, een, een heel dapper boek van je. Heb je het gelezen? Natuurlijk heb ik het oh, gelezen, dat anders zou ik je niet durven interviewen... als ik het niet gelezen had. Um, allereerst, wat vind jij zo erg aan het beeld van iemand... die achter de geranium zit? Nou, eh, ik, ik beschrijf eigenlijk in mijn boek, wat je eigenlijk al zegt... heel veel verschillende generaties. En de generatie van mijn oma's, dat is eigenlijk nog maar één generatie geleden... Hè, dat is kort geleden, dat waren vrouwen die niet studeerden, niet werkten... en die hadden na hun vijftigste de kinderen het huis uit... hun man zag ze niet meer staan. En dan hield het leven wel echt, werd, werd, het hield gewoon op. En dat is het beeld van achter de geraniums. En mijn beide oma's zijn niet... Nou, die waren het eigenlijk niet vrolijk doodgegaan, niet blij met hun leven. En uh, de vrouwen die ik heb geïnterviewd, wat je ook wat je net al zei, hè, de Hedy's en de Neli's. Ja. De, de vrouwen en de van 70 ja. Plus en zelfs 80 plus die ik heb geïnterviewd, die allemaal nog onderdeel zijn van de maatschappij die nog werken, Ja, die zijn allemaal hartstikke gelukkig. En dat stralen ze uit. En jij bent op, een, op dit moment, het boek begint dat je op het strand bent. Je zegt, ik heb een sabbatical. Na heel hard werken is er nu even tijd voor een reflectie... of in ieder geval contemplatie. Kinderen ook de deur uit. Dus eigenlijk ben jij in een fase beland... waarin jouw oma's achter de geraniums gingen zitten. Precies, ja. En dat realiseerde ik me dus heel erg toen ik vorig jaar 50 werd. Uh, realiseerde ik me heel erg van, nou, toen, toen hield het dus op... En ik ben nu 50. Mijn levensverwachting, als je dat uitrekent op rekenkeizer.nl... is 86. Dus ik heb nog 36 jaar. Wat <lacht> nog veel langer is dan tussen mijn twintigste en mijn vijftigste. En wat ga ik daarin doen? En toen, nou ja, toen richtte ik me dus op die, op die vrouwen die ik zo om me heen zag. En, en dacht van, nou, ik ga aan hun vragen... hoe word ik zo uh, uit, oud zo als jullie? Want zijn dat wel gelukkige vrouwen, anders dan jouw oma? Ja, zij zijn echt allemaal. En dat was eigenlijk ook de opsteker van, van het bezig zijn met dit boek dat ik erachter kwam dat het een hele leuke fase is, ouder worden. En eigenlijk denk je, ik weet niet hoe jij daarin staat... maar heel veel mensen hebben zoiets van... oh, ouder worden, dat is alleen maar verval... en het wordt er niet leuker op, en kom maar en kwel. En als je leest in de media gaat het altijd over verpleeghuizen... en geen geld in de zorg. Het is altijd een beetje om, om, omringd met somberte. Terwijl ik die vrouw heb geïnterviewd en denk ik denk echt... ik heb er zin in. Leuke, is leuk. leuke vrouwen. Ja, maar ik denk dat de oude dag... Gewoon ja wat zij allemaal zeiden. Je hebt geen verantwoordelijkheid meer voor je kinderen. Geen zorgen om je ouders. Je, je, hoeft, je hoeft je niet meer te bewijzen. Het is gewoon ja, die vrijheid en die onafhankelijkheid van die levensfase. Dat sprak me heel erg aan. Ik las vanmorgen een interview met de zakenvrouw Olse Gülsen. En die zegt: ja, ik, ik ben 38, maar uh, succes heeft mij niet gelukkig gemaakt. Dus dat was het voor haar niet. Was het wel bij deze vrouwen die jij interviewde dat hun ja, succesvolle carrières ze zo gelukkig maakten? Ja, ik heb, het zijn allemaal inderdaad succesvolle vrouwen die ik heb geïnterviewd. In die zin, niet natuurlijk de, de doorsnede Nederlandse vrouw. Maar het, wat mij opviel, ze, ze, die carrières hebben ze zeker heel gelukkig gemaakt. Ze zijn allemaal hartstikke trots op wat ze gedaan hebben. Maar dat dat op een gegeven moment niet meer zo belangrijk is. En dat is op een gegeven, ja, tenminste ik herken dat bij mezelf ook. Ik was hartstikke ambitieus en dat ben ik nog steeds wel. Maar ik, ik merkte aan die vrouwen op een gegeven moment, ja, gaat het niet meer om jezelf te bewijzen of om status of uh, hè? En, dat, en waar gaat het wel om? Waar gaat het wel om? Ja. Ja, dat is een <laughs> zachtig hè. <laughs> nee, het gaat ja uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om, uh, om, om, om, een, een, om je kinderen, om je sociale omgeving, om bezig te blijven. Om, uh, ja, om er gewoon toch maar een leuk tijdje van te maken. Ja, um, ik uh, vond de verhalen van jouw familie al zo ontzettend interessant... dat ik eigenlijk dacht, de verhalen van die um, interessante vrouwen... die hadden in een ander boek ook nog gekund. Um, ik weet niet of je dat zelf uh, in de gaten had, maar uh, zo'n verhaal van, van jouw oma... die dan de koffer in uh, moest pakken van haar man, of ze deed dat. Maar haar man uh, ging uh, vreemd. Um, zij moest toch de condooms inpakken, noemde dat kroonjuwelen... Geen spoor van verdriet daarover, van zo'n fragment. Jouw oma leed daar niet onder, dat zij dat deed? Nee, daar leed ze, nou, ik, ik, ze vond het niet leuk. Laten we dat even opstellen. Maar dat was gewoon een generatie vrouwen. Ze noemen dat ook, ze is geboren in begin 1900. Wel dus de, de, de stille generatie, dat is een generatie vrouwen... Die, deed, die gehoorzaamde gewoon haar man. En haar man zei, pak mijn condooms in. En dat deed ze. Vond het niet leuk. Ze vond ook niet leuk dat hij vreemd ging. Maar ja, ze schikte zich in haar lot. Uh, maar je eigen moeder, die schikte zich in die zin ook in haar lot. Want ze kwam erachter op haar eigen kraambed van jouw broers, trainingbroers... Ja, ik heb het uit je boek, want anders ja. zou ik je niet dit durven voorleggen... Luid op de radio <laughs> dat je vader bij iemand anders ook een kind had uh, verwekt. En dan zwijgt ze daar tien jaar lang over. Ja. En later zeg je toch dat je het huwelijk van je ouders goed vond. Ja, en het grappige is, want jij vergelijkt dat nu, hè, mijn oma met mijn moeder. Ja. En ik zie dat zelf helemaal niet zo. Ik zie mijn oma was echt, die schikte zich in haar lot en die gehoorzaamde haar man. Mijn moeder, die heeft juist een hele andere keuze gemaakt, die dacht... Uh, ik wil niet nu op dit moment... ze had net mij gekregen, ik was één, de tweeling was net geboren. Zij kwam erachter dat mijn vader he, zijn secretaresse zwanger had gemaakt. En zij dacht, als ik dat nu een punt van ga maken... dan kan ik de, over, de gevolgen niet overzien. En dan sta ik straks misschien met drie baby's op straat... en ik hou van mijn man en ik heb het vertrouwen in dat hij van mij houdt. Ik ga hier gewoon geen, uh, geen toestand van maken. Dus uh, dat is een heel andere manier van... Uh, het benaderen, je kunt het inderdaad op twee je je dat benaderen? ook zo hebben gedaan. Um, want je bent ik van weet een andere niet of generatie. ik dat kan, want ik vind het is wel ijzersterk om en het is de juiste beslissing, heeft ze genomen, denk ik, door dat te doen. Want ze heeft een heel gelukkig huwelijk gehad. En ze heeft, ik zou bang zijn dat ik uh, ja, dat ik er wel een hele toestand van maakte en dat mijn huwelijk dan kapot zou gaan. En ik weet niet wat verstandiger is. Ik denk dat ik bewonderde haar keuze, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat onze generatie, want volgens mij zijn we ongeveer even oud... Eh, verdringing eigenlijk niet oké okay vindt. En niet praten over pijn... Ja, dat is niet iets wat eh, onze generatiegenoten normaal vinden. Is niet praten over pijn in jouw ogen dan wel een kracht? Ja, yeah. ja. Yeah. Ik, vind, ik, bedoel, ik, vind, ik ben natuurlijk ja, onderdeel van onze generatie, dus ik praat graag... en ik ben er openhartig over, <laughs> zoals je hebt kunnen lezen. Maar ik vind niet praten ook een kracht. Je hoeft niet alles te zeggen, je hoeft niet alles uit te praten. En zeker in zo'n huwelijk, hè, dit voorbeeld, is het een, ja, vind ik het een kracht... Nou, Sterk. daar zijn we dan nog lang niet over uitgesproken. Het <laughs> <laughs> is interessant. Nee, nou, je, zo zul je maar zien. Wouter ja, van ja, in... zegt bijvoorbeeld ook ja. in, in mijn boek... Uh, dat ze bijvoorbeeld met haar man de afspraak had gemaakt... van als een van ons twee vreemd gaat... Dan willen, dan willen we dat niet aan elkaar vertellen. Dat vind ik ook zoiets. Wij zijn natuurlijk echt zo gewend om alles maar met elkaar te delen. En, en dingen. Dat is ook krachtig. Oké, okay, ja, zo kun je het zien. Ja. Wat ik ook opvallend vond... Um, want je vroeg ze ook naar religie. En ik vond het in die zin interessant... omdat ik weet dat in de blue zones... dat zijn gebieden op aarde... waar mensen heel gezond uh, en, en schijnbaar gelukkig uh, oud worden. He, dan eten ze gezond en bewegen ze veel. Ook vriendschappen zijn daar belangrijk. En daarvan wordt gezegd... ja, wij vinden religie zo belangrijk in die blue zones. Nou heb jij dat ook gevraagd. Maar de meeste, volgens mij iedereen... vond dat helemaal niet zo belangrijk. Hè? Nee. Inderdaad, zonder uitzondering eigenlijk. En dat heeft mij ook heel erg gefrappeerd... dat deze vrouwen die zijn allemaal nog in, uh, nou ja, in kerkelijk Nederland grootgebracht. Hun ouders geloofden. Ze gingen nog zelf naar uh, katholieke scholen of naar nonnescholen... en hebben die hele verzeilde samenleving meegemaakt. En ze hebben allemaal dat geloof... Keihard van zich afgeschud. Maar ook echt keihard dat ze er niets van moeten hebben. En dat ze, ik bedoel, wij, onze generatie. Het uh, zijn dus de generatie van de ietsisten. Ik weet heel veel mensen van ja, er is iets. En, en dus bladen als happiness en flow. Nou, die. Uh, die verkopen heel goed. Die ja. verkopen er goed op. Maar deze generatie vrouwen, ja, die hebben het geloof hard van zich afgeschud. En. Uh, zijn daar ook ontzettend stellig in? En dan blijkt ook dat zij bijvoorbeeld uh, heel graag het einde van hun leven zelf zouden kiezen. in het geval van uh, dementie. Misschien is daar een kausaal verband uh, tussen. Hè? Want als je heel religieus bent, dan ja. denk je. Nou, ik schik mij ook maar naar uh, het lot. En, en, en dat God. vond ik uh, heel interessant. Ook in jouw boek zijn overal oplossingen voor: hè? Voor, uh, voor rimpels, uh, erectieproblemen. maar dus ook in het geval van dementie, ja. de, de maakbare samenleving toch? Nou, de maakbare samenleving, dat vind ik altijd heel negatief klinken. Ik zou meer zeggen, dit is een generatie vrouwen... die het heft in eigen hand neemt. En dat hebben ze altijd gedaan. Hè. Ze hebben hun seksuele vrijheid bevocht. Dat is de eerste generatie aan de pil. Ze hebben werk gecombineerd met moederschap... En nu zeggen ze uh, eigenlijk, we staan op het punt van he, ze, uh, het eind van het leven. En wij gaan niet, in een, wij gaan niet ons dement in een naar een verpleeghuis laten voeren. Dan nemen we het heft weer in eigen hand. Zoals we ons hele leven al hebben gedaan. Wij bepalen de regie. En dan plegen we uit energie. En zo is dat. Nou, het is dus niet ja. een, een fijn slotwoord. Maar ik wil het hier toch bij laten. <lacht> <lacht> Dankjewel, Barbara van Beukering. Jouw boek uh, kruipt nooit achter de geraniumslichten uh, vanaf uh, deze week in, uh, in de winkels. Dankjewel voor je, Dankjewel je uitleg. Dankjewel, ja, voor het laatste keer vanmiddag ga ik eens even naar Linda. Want die staat, ha, daar zou ik ook wel willen staan. Op de schaats. Zij wel. In Alkmaar. Op de ijsbaan. Toe aan warme chocolademelk wellicht. Zeker, Margreet. Ik heb ze nu even uit te schaatsen. Want bij die ijsclub zit ook een schaatswinkel. En daar is het natuurlijk topdrukte op dit moment. Als je goed, is, als je goed luistert, hoor je op de achtergrond de schaatsen die geslepen worden. Miel Roosendaal, u bent eigenaar van deze schaatswinkel. Hoe druk is het op dit moment? Ja, het, is, het is de laatste paar dagen het enorm toe natuurlijk. Iedereen houdt het weerbericht in de gaten en wij ook. En uh, ja... Hoewel er nog geen natuurreis ligt, uh, ja, is er al veel meer verkoop en veel meer mensen komen hun schaatsen slijpen. Dus het is echt wel, uh, wel top de druk dan, ja. Ja. De Schaatskoorts begint toe te nemen. Ik zie het aan je gezicht. Hier achterbij. Ja, lacht erbij. Nee, dat klopt. Ja, dat merk je gewoon bij iedereen. Dus uh, ja, veel verkoop, uh, veel schaatsen slijpen, veel accessoires. Dus dat, uh, ja, net wat ik zeg. Er, er, ja, er ligt nog geen natuurreis, zeg maar. Maar goed, het ziet er allemaal heel positief uit. Dus uh, over een aantal dagen uh, ja, kan het los. Ja, Slaaf je s'nachts nog? Hou je de temperatuur goed in de gaten? Ja, nee, geen probleem, geen probleem. Maar het is wel zo dat je meerdere keren per dag... kijk je natuurlijk uh, naar het weerbericht. Of het omslaat of wat het gaat doen. En uh, nou, goed, de laatste twee dagen is het nog weer iets positiever uh, als daarvoor. De, de, de weersverwachtingen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, merk je ook dat de populariteit van schaatsen een beetje aantrekt door bijvoorbeeld de Olympische Spelen? Nou, kijk, ook dat wel, dat helpt wel natuurlijk. Dus dat is uh, alweer twee weken in beeld geweest. Dus uh, heb je ook alweer meer schaatsverhuur, dat doen wij dan ook bij de winkel. Dus, uh, maar ja, datgene wat je nu uh, meer verkoopt... Dat... Dat komt echt doordat de temperatuur onder nul gaan. Ja. Ik heb meerdere sporters gesproken. Meerdere sporters geïnterviewd. Ik hier veel schaatsers natuurlijk. Maar ik merk altijd aan schaatsers dat zij toch op een bepaalde manier heel fanatiek zijn altijd. Hoor je ook veel verhalen hier in de winkel? Uh, nou, daar kom ik niet echt aan toe deze, deze dagen. Nee, het is gewoon echt veel verkoop. En het is gewoon uh, zoveel mogelijk mensen helpen. Uh, dat ze niet hoeven te wachten. En uh, ja, af en toe zijn er wel verhaal. Maar uh, op dit moment uh, hebben we daar niet veel tijd voor. Nee. Nee, de mensen zitten natuurlijk vooral te wachten op het natuurreis. Ja, uiteraard. Ja. Ja, nou, dat gaat komen. Nou, ik zie inmiddels een rij staan, dus ga gauw weer de schaatsen slijpen. Heel veel sterkte met de drukte. Ja, ja bedankt. Kom goed hoor. Ja, en geniet ervan hè, de komende dagen. Ja, ja en we... hopelijk geet. kunnen we dus de komende dagen dat natuurijs verwachten. Ja, Zoals ik, ik, ik hoop het ook. ook ja, Gerrit Hiemstra was wel heel voorzichtig hoor. He, terwijl die ook heel graag uh, wil schaatsen. Dus uh, laten we niet te, te hoog de verwachtingen maken. Dank je wel, uh, Linda Geerding, voor je bijdrage vanaf het ijs in Ookmaar. Weekend van WNL. Aangeschoven. Mediadeskundige Mark Koster. Je hebt weer een selectie gemaakt van de opmerkelijke nieuwsfeiten en vooral achtergrondverhalen in de media, Mark. Ja, ja laten we even beginnen. Met, op, op donderdagavond speelde het zich af en gisteren werd het een rel. En die L dan nog even na. Nou, het gaat om dit fragment. Implying and I'm ruining someone's professional reputation. Let me say this, let on, me say this as as as, as, directly as I can. Let's go right through, uh, through the um, uh, uh, Um, anybody's thick skull. Um, um. <laughs> um, I did not, I do not know who Donald Trump is having an affair with. Ja, okay. ja. Even, en er wordt om even, gelachen. Je wordt even kuit om gelachen. Maar we nou, even goed leg uitleggen. maar uit. Dit is Michael Wolff en hij heeft dus die, die explosieve biografie geschreven over Donald Trump, waar aardig wat op aan te merken is vanwege de, ja, de bronnen, het bronnenmateriaal, veel anonieme bronnen. En eh, deze dame die bij College Stoer, bij Twan Huis, aanschof. Eh, Twan vindt het altijd leuk om met de Amerikanen zich te, te vereen. Zelf. Ik denk altijd toch een beetje dat stiekem liever bij de Washington Post had gewerkt dan maar één vandaag. Het is een valse opmerking voor Twan Huis. Nieuwsuur, maar, maar, goed, deze, maar man, deze dame stelde een hele terechte vraag, want die vroeg aan deze Michael Wolff... Jij hebt eigenlijk beweerd dat Donald Trump het met de VN-ambassadeur... van de Verenigde Staten, Nicky Haley heet ze, het zou doen. Uh, maar jij ja, suggereert dat maar. Uh, waarom zeg je dat eigenlijk? Want die vrouw ontkent het. En dat is heel vervelend. Dat is heel die... slecht voor de reputatie van die vrouw, nou, Terechte vraag. Maar ja. deze man werd daar zo kwaad over. En dan komen we op de zaterdagmiddag aan. Of de zaterdagochtend dat je de kranten openslaat. Dan komen we aan dat deze meneer Wolf woedend wegbeende. En de Nederlandse pers niet meer te woord wensen te <laughs> staan. Ik zou zeggen, jongens van de Nederlandse pers. Take it as een compliment. Fantastisch ja. gedaan. Goeie vraag gesteld. Maar dus daarom vond ik het wel grappig. Het parool kondigde het een beetje aan aan en het stond geen interview met deze man. Dus dat is dan een grappig gat in de krant, wordt altijd wel gevuld. Dat is heel de, erg leuk. de leuke ja. techniek ervan. Dan um, het AD heeft een interview met die meneer Van Tivoli... de directeur die cowboy- en indianenfeestjes ja. heeft verboden. En het mooie van dat interview vond ik... hij zei, ik ga voor niemand door de knieën, ik ga niet door de knieën... maar we gaan het toch aanpassen. Dat vond ik wel heel grappig. Tegenstrijdig. Je, tegenstrijdig. Um, en daarmee komen we op het grote interview van Ilse Warringa... Juf Ank, de kleine grote heldin die over wordt geïnterviewd. We hebben hier al vaker met haar gepraat, maar het, het gaat ook een nou, beetje niet met haar, maar wel over haar. Ja. Ja, en maar wat waar aardig is, dat gaat ook grenst ook een beetje aan dit probleem van die cowboy en indianenfeestjes. Hè. niks mag meer, alles is raar. Um... Ook haar uitzending van de luizenmoeder worden grapjes ingemaakt... en Trouw vond dat die grappen dan een stap terug in de vooruitgang waren. Nou, die Ilse die zegt stap terug, helemaal geen stap terug. Het overspannen publieke debat is enorm gebaat bij wat humor. Nou, wat mij betreft, Eens. de eerste goede opmerking, Ketcheng, Maar jongens, dan kijk je echt niet goed, zegt ze. De luizenmoeder is vooral een satire op modern ongemak... Weer een hele mooie opmerking. Via uitvergroot gedrag laten we zien hoe mensen met vooroordelen worstelen. De humor zit hem niet in de racistische grap, maar in de situatie. In het ongemak van onbedoeld racistisch zijn. Kom op, Margreet, we hebben we allemaal last van gehad. Zo'n situatie is herkenbaar en dat maakt hem grappig. En dan gaat ze nog even door over de historie, de Zwarte Piet-discussie. En dat vind ik zelf heel mooi. Er is geen grijs gebied meer. Alle nuance is weg. Het is of verkrachting of aanstellerij. In dat grijze gebied, in het niet weten, zit de verwarring. En wat mij betreft ook de humor. Alles moet meteen helder zijn. Anders verkoopt het niet. Nou, stil, ja. toch? Fantastisch gezegd. Heel mooi. Het mooie vermoord. was dat Klaas Dijkhoff haar ooit al tipte als nieuwe kamervoorzitter. Oh, hè? Ilse <laughs> ja. Warringa, Juf Ankies Na Briek. de eerste aflevering van ja, de show. Ja, dat Prachtig gedaan. En zo spring ik naar het volgende blokje. Gerdy Verbeet, een voormalig, niet de voormalig, maar een voormalig Kamervoorzitter, er wordt geïnterviewd over haar Amsterdamse leven. Heel leuk interview. En het mooie is dat die Gerdy Verbeet heeft tijdens sommige zittingen van de Tweede Kamer, liep ze even weg omdat haar zoon haar belde vanwege een probleem met haar dochter. Gerdy Verbeet is volgens mij super-Oma. En vertelt dan, ze beent daar gewoon weg. De Kamer helemaal achterlatend... van wat ga je doen? Mijn zoon belde een keer en wilde advies over zijn dochter. Nee, zei ik, ik schors even, ik moet even mijn handen wassen. Op een bankje, in de gang hoor ik Malou huilen, haar kleindochter. Toen was ik meer Alma dan Kamervoorzitter. Dat kon ik mezelf wel even gunnen op zomer. Vind ik mooi. Ik dat de Kamervoorzitter en de democratie over mensen gaat. Ja, ik word er emotioneel van. En dat Geri Verbeet, dan even wegbeent... En eh, volgens mij zat hij voor een gast... die een boek even over vrouwen... Barbara op, van Beukering. Op, op geïnterviewd. die werd geïnterviewd in het AD. En in het AD vertelt GDVB... dat ze ook soms met schaamte naar de glasbak grijpt, Omdat ze wel eens wat te veel dronk. Vind ik leuk dat een paar dingen al samenkomen. GDVB, de allermooiste relativering is van Stef Blok. Die wordt geen minister van Buitenlandse Zaken. En dan zei heel oh, Serieus, bloedserieus verhaal. Of, maar als je dan helemaal dat verhaal uitleest, zo een beetje zo in de onderste regionen. Zoals een bekende van hem opmerkt, hij wordt het niet... maar waarom wordt hij het niet, vind ik fantastisch. Stef houdt niet van reizen GELACH. en houdt niet van gewichtig doenerij. GELACH. En daar staat die baan uit. Vind ik GELACH. mooi. Dat Iemand zegt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in, want het werkt niet. Nog een mooi relativeren Noord verhaal. Noord-Holland, denk ik dan. Maar ga Noor, door. Ja, Noord-Holland, Inke Huizen, <laughs> geloof ik, waar die woont. Leuke man, droog, enorme droogkloot. Hebben we nodig, volgens mij. Dan een ander fantastisch relativeren verhaal in de volksland. Marcel Krok, die noemt zichzelf klimaatoptimist. Hij wil niets te maken hebben met de klimaatpessimisten. Maar ook niets met die groezelige typen die alles ontkennen. Het is een jongen die eruit ziet als een GroenLinkse alles op de fiets doet, maar hij heeft en ooit een prijs gewonnen. Omdat hij heeft aangetoond dat die klimaat alarmisten toch een paar statistiekjes niet goed hebben gedaan. Hij er gaat over een hockeystickstatistiek. Stat, Volksland legt het helemaal uit. En het rare is dat hij wordt nou een beetje omarmd door Baudet. Hij zegt, ja, ik vertel gewoon de feiten. En zelfs bij Baudet wordt hij weggeschreeuwd, omdat ze zeggen... ga jij ja, alsjeblieft naar de PVV met je klimaat, uh, uh, alarmisme. Hij, uh, hij heeft een, een verhaal met Maarten Keulemans, als een voormalige collega waarmee hij bij het blad de Scientist werkte... en die omarmt hem eigenlijk zei... deze man moeten we echt naar luisteren. Vind ik leuk dat de Volkskrant... toch niet helemaal een krant die deze man antwoordde... maar dat is een hele leuke, serieuze man... die met goede argumenten... hij zegt niet dat, dat de aarde niet opwarmt... hij zegt, we weten niet hoe hard het gaat... en de mogelijkheid bestaat... dat het minder hard gaat dan we denken. Dus je genuanceerd. Toch, genuanceerd, interessant, goed om eens te vertellen... en goed om te lezen. Als je dan toch in die volkskrant lezen bent... nog zo'n soort fout... Frank Furdy, dat is een, een, een Engelse socioloog. En die zegt: ja We moeten niet zo bang zijn voor wat, wat dat populisme in Hongarije en zo, zei hij. Dat hoort ook bij Europa. En hij zegt: Als je naar Europa kijkt, is niet oordelen tolerantie geworden. Mooie uitspraak. Oordelen is de kern van het politieke leven, zegt hij ook. Europese waarden st waarde stellen tegenover, tegenover Oost-Europa, vind ik fundamenteel verkeerd. Orbán de premier van Hongarije, noemt zichzelf in democraat De EU is nog liberaal, nog democratisch, als je het mij vraagt. Mooie opmerking, mooie zaterdagkrant. Dan een geweldig interview. Jij tipte me, Margreet. Dank je wel voor de tip. Olse Gulsen. De tien geboden in Trouw. Dat lezen wij elke week. Ja, Trouw is de beste kans van, van <laughs> zaterdag. Door de week is het misschien wel minder. <laughs> Olseo nou ja, girlsen vertelt een aangrijpend verhaal. Haar vader, weten we allemaal, een beetje rare man. He, ze is omschrijven als een knettergekke klootzak. Maar ook een fantastisch creatieve man. Woede uitbarstingen Tiran van het gezin. Uh, deze vader is op straat gezet in een dakloze opgang in Tilburg. En zit daar tussen de junkies. En dan komt gebod 6. Gij zult niet doodslaan. Vraag Arjen Visser, die man die, die interview is. Het is voor hem, voor iedereen beter. als hij nu na 54 jaar een, aan zijn, een einde aan zijn leven komt. Het is niet ondenkbaar dat hij zelfmoord pleegt. Als hij dat doet, zou ik het jammer vinden dat hij mij niet heeft gebeld. Dan zou ik hem een spuitje kunnen geven. Heftig hè dat ik dit zeg, maar ik meen het wel. Ik zou hem uit liefde doden. Ose Gulse, die natuurlijk, die we kennen als die vrolijke flappen uit, hè, die zegt veel, toch keiharde jeugd gehad. Die beschrijft dat. Nog een mooie quote van haar: succes is een gevangenis prachtig verhaal. Heel mooi verhaal. En daarmee moeten we stoppen. Dankjewel Mark Koster voor jouw selectie. Ja, we hadden nog veel meer kunnen doen. Maar helaas einde aan WNL op zaterdag. Uh, rest mij aan te kondigen. Morgenavond 11 uur. NPOE. Mijn collega Rick Nieman met de late night editie van WNL op zondag. Zijn gasten morgen zijn de minister van Defensie, Anke Bijleveld. Lucia Rijker over Dream School. Komt ook weer terug. Tweede, uh, ik heb haar eerder al gesproken. De tweede uh, serie. De Russische topdanseres en uh, een sur Vrijlid Eugenia uh, Parakina en journalist Wiert Duk. Die zal ook van de partij zijn. Liege Hermer gaat uh, na het journaal van zes uur door met uh, WNL-opiniemakers. En de opiniemaker vandaag is uh, Siep Winia van Elsevier Weekblad. Blijf lekker luisteren en heel graag tot volgende week. maakt er ook weer. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland.